Vijf uur, Jori Stubinetski met het NOS-journaal. Het Nederlandse Rode Kruis trekt 250.000 euro uit voor noodhulp aan slachtoffers van het geweld in Syrië. Een deel van het bedrag komt van donateurs. Volgens een woordvoerder is de situatie in Syrië nijpend. In belegerde steden als Homs is een groot tekort aan voedsel, water en medische hulp, zegt hij. Daarom stuurt het Rode Kruis medicijnen, tenten, dekens en keukensets. De zwaarst belegerde wijken in Homs zijn nog altijd moeilijk bereikbaar voor hulpverleners. Er wordt onderhandeld met de Syrische autoriteiten om hen toegang te verlenen, maar er is nog geen akkoord. Filmmaker Michel Azanaviches heeft de Oscar voor beste regie gewonnen. Hij kreeg de prijs voor zijn stomme zwart-wit film The Artist. Nog niet alle prijzen zijn uitgereikt, zo moeten de Oscars voor beste hoofdrollen en beste speelfilm nog worden vergeven.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 We kunnen slachtoffers onbedoeld een gevoel van vernedering hebben gegeven, staat in de verklaring. De ETA volgt tientallen jaren voor een onafhankelijk Baskenland. Bommaanslagen Bomaanslagen en liquidaties kosten aan meer dan 800 mensen het leven. De groep staat op de terreurlijst van de Europese Unie en de Verenigde Staten. Het weer wisselend bewolkt en mistig. De temperatuur ligt net boven het vriespunt. Ook overdag bewolkt, af en toe regen en het wordt zo'n 9 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Welkom terug in het laatste uur van, van deze goede nacht. Het is tijd voor het goede morgen van Jan Emaus. Track Traces. Het platenhoekje van Jan Emaus. Goedemorgen, ik wil in dit hoekje stilstaan bij het overlijden van een oud collega. Jan Karmichelt overleed afgelopen donderdag op 68 jarige leeftijd in Amsterdam. Ik heb uh, veel met Jan te maken gehad in de jaren dat ik heb gewerkt bij RTV Noord-Holland. Ik presenteerde daar uh, radioprogramma's. En met name in de beginperiode van die zender, zo rond 1990... Uh, ja, werd ik vaak uh, bevangen door twijfel. Dan had je een raar idee, een gewaagd plan voor een, uh, voor een radioprogramma. En dan was het toch altijd wel erg prettig om iemand in de buurt te hebben. En dat was dus Jan Carmichols... Die, uh, die altijd zei, ah, joh, dat moet je gewoon doen. En na afloop, uh, zei hij desgevraagd, vond erg goed. Beetje lang, maar wel erg goed. Dat was uh, zo'n beetje uh, zijn vaste manier van, uh, van werken. Ik heb ongelooflijk uh, kunnen lachen uh, met hem. Ik ben ook heel erg blij dat ik hem ongeveer drie maanden geleden... Uh, nog hebben kunnen bezoeken en uh, we een hele ochtend radioherinneringen hebben zitten ophalen en wederom vreselijk hebben kunnen lachen over van alles en nog wat. Um, toen hij uh, met de VUT ging, dat is ook alweer, nou, denk ik, een jaar of negen geleden, toen zongen wij met z'n allen een lied voor hem, zijn lijflied, dat ene lied van Raymond van het Woud.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 Ik wil geen grap meneer, ik wil geen grap, ze wil amour Ik wil geen geld meer van de telefonisten Ik wil dat ze van me houdt, hoe te Wanneer een artiest succesvol is, dan heeft hij talent, fans, wordt geëerd als een vorst Wanneer het minder goed gaat, wat heeft hij dan nog? Paranoia en twijfels en vooral veel dorst. Je veut l'amour, je veux in die hel. Als een kot in de groot onder kwijl, half dood. Ze veut l'amour. Liefde voor mij en voor mijn hond. Heel de nacht in de auto op me wacht. Zelfs voor de premier, al heeft hij zijn dus smoeltje niet meer. Je veux l'amour, je veux Voor mijn slapeloze vrouw, van tranen nat, als ik thuis op strand zat. Om vier uur ochtends, je veux mijn Die ook vanavond de weg, naar mijn opgede niet vinden. Zo, zo, zo, zo, zo, zo, zo, zo, zo, zo, Die zo, zo, zo, zo, zo, zo, zo, zo, zo, zo, zo, zo, zo, zo, niet zo, zo, niet zo, ze zo, niet zo, de zo, zo, zo, zo, zo, zo, ze Je moet kopen en aan iedereen te geven, opdat ze zaden van me haren. De van het Groene Woud, Je de Lamour, het lijflied van Jan Carmichelt, oud radiocollega die vorige week donderdag overleed. Ik heb eigenlijk uh, over muziek nooit zoveel van gedachten gewisseld met hem. Um, maar wel weet ik dat je dus in elk geval... met Raymond van het Woud altijd wel weg kon komen met dit lied. En met het vroege werk van Dr. Hook en the Medicine Show. En daar kan ik me wel wat bij voorstellen. Want de, de toon en, uh, en de teksten van het uh, vroege werk van die band past er geheel en al bij, bij Jan Carmichelt. Daarom wil ik uh, achter elkaar door drie nummers laten horen van uh, Dr. Hook. Met de Madison Show. Dus niet dat slappe hapgedoe van de late jaren zeventig. Uh, wat, wat had je ook alweer? Uh, Baby makes her blue jeans talk. En dat soort flauwekul. Nee, de echte uh, goede uh, LP's maakten ze in uh, nou pakweg... 71, 72 en 73. Nou, uit die periode dus, zoals gezegd, drie nummers. Freaking het the Freakers' ball, Come on in and kiss it away. Komt van uh, de LP's Slappy Seconds en Belly Up. En uh, een LP die simpelweg, De debuut-LP die simpelweg uh, Dr. Hook and the Medicine Show heette. Tot volgende week. Well, there's gonna be a Freakers' Ball! Tonight at the Freaker's Hall And you know you're invited one and all Uh-oh Come on, babies, grease your lips Grab your hats and swing your hips And don't forget to bring your whips We're going to the Freaker's Ball, yes whistle, bang, you're gone, roll of something to take along, it feels so good, it must be wrong, we're freaking at the friggin' ball, well all the fags and the dykes, they're boogie in together, the leather freaks are dressed in all kinds of leather, the greatest of the saints and the masochists too, screaming, crazy! On the streets, swinging with the fungies across the floor and up the wall. We're freaking at the friggin' ball, Yeah, We're freaking at the friggin' ball. Hey, da oh, this is da da da nice to see you da is kissing each other brother with sister son with mother smear my body up with butter take me to the free good ball pass that roast please and pour the wine i'll kiss yours if you kiss mine i'm gonna boogie till I go blind looking for dead ones The greatest of the sadists and the masochists too Screaming, please hit me And I hear you Everybody balling in batches. Pyromaniacs striking matches I'm gonna itch me where it scratches Freaking at the frigid ball, y'all We're freaking at the freaking ball, we're out of battle. We're freaking at the freaking ball. even had it even had it even had yeah even had even had even had yeah i love it i didn't get any i didn't get any back it up a little any. bit get it off of me <laughs> there's a shadow on the sun i see it rising kiss it away kiss it away and there's a hurt down deep inside Kiss it away Kiss it away Now the hard times We've been through Oh babe, we never mind them We just kiss them away We just kiss them away And now I'm looking Times I can find them, must have kissed them away. Guess we we'll kissed them away. I keep thinking the sun will shine once more. I'm The sudden rain. Don't tell me I'm wrong, 'cause I've been told I'm so wet and cold, can kiss away my pain. You keep hoping. Things will change and I keep trying. One of these days, baby, one of these days. But there's a coldness in the air like something dying. Kiss it away. Kiss it away There's a coldness, A coldness Like something dying Kiss it away Take it away I got a feeling A feeling Just like I'm dying Kiss it away, kiss it away, please, please, there's a croneness, there's a croneness in the air, like something dying, yeah. kiss it away. And I feel it, feeling like I'm dying, dying, dying Kiss it away, please Kiss it away, away uh, I got a feeling That there's something dying. Dank, dank Jan Emaus. Een mooi eerbetoon aan uh, de ons uh, ontvallen janker Michelt. Ontzettend leuk vindt, vond ik het. Goed, we gaan het, uh, het spel van, uh, uh, van Jan spelen. Het mysterie van Emily. Hij heeft weer uh, een mooi uh, verhaal geschreven. En u moet raden over wie of wat het gaat. En u kunt uh, knijpkatten winnen. Uh, het is opgedeeld in drie fragmenten. Na het eerste fragment, uh, als u het dan al weet, dan kunt u maar liefst drie knijpkatten winnen. Na het tweede fragment nog twee en na het laatste nog eentje. En u krijgt ook een boekje van uh, Charles van den Broek uh, daarbij. En die verstripte een aantal liedjes van uh, Cornelius Vreeswijk. Die dit jaar, 25 jaar geleden, overleed. Oh, waar is de kuchknop? Sorry. Hier, nou, komt-ie. Eerste fragment. Als je nou een enorm oeuvre bij elkaar weet te schrijven in een halve eeuw... en daar zelf over zegt dat je eigenlijk geen idee hebt waar al die woorden over gaan... terwijl vriend en vijand zich te buiten gaan aan diepgravende analyses van je werk... tja, dan ben je toch echt een hele grote... De boodschap is dat er geen boodschap is. En je kunt beter vragen stellen dan antwoorden geven. Dat zouden, met de nadruk op zouden, een paar rode draden in zijn werk kunnen zijn... Maar zagen ons daar niet over door, hoor. Vraag het de maker zelf en je krijgt geen antwoord. Op zijn best zou je zeggen, ik weet het niet. Het is gewoon geschreven door mij. 0800-1121 als u het denkt te weten. En u moet snel zijn, want ik heb uh, korte liedjes. Uh, uh, we gaan naar de boerderij. Een schaap kan niet zingen. Een schaap stinkt een beetje uit zijn bek Sorry, ik kan eigenlijk niet zoveel Tja, ik kan er ook niks aan doen Ik kan er niet mee zitten Een beetje wiebelen met mijn oren Kijk maar, wiebelen en wiebelen met mijn staartje dan heb je het wel gehad hé hey, kijk, mijn staart wiebelt ach, staart kan je het niet eens noemen het is meer een knot kijk, mijn knot wiebelt wiebelen Papa. sorry het is fijn om weinig te kunnen ik zal je vertellen waarom. Denk je aan schapen, dan wil je slapen. Een schaap die moet je tellen. Van een schaap krijg je slaap, dan wil je onder de wol. Want een schaap is saai. Een schaap wordt saai geboren. Aan de telefoon, uh, Sikko. Goedenacht, Sik Ach, joh, goedemorgen, Sikko. Wat ben je nog laat wakker? Nou ja, ik, ja, ik heb al een halve nacht geslapen. Toen ben ik hier wakker geworden. Oké, okay, dan is het goed. Ja, nog heel goed. Want je moet toch straks weer chocolaatjes gaan maken, of wat? Ja, nog, nog steeds. Nou, ik zit dan met mijn hand, hè, dat heb ik verteld. Oh ja, ja, ja, ja. Dus ik zit te etiketteren. Oh, oké. Okay, maar goed, dus... nou, ja, goed. alle chocolaatjes liggen lekker bij de grootste grootschut. Ik heb ze allemaal gezien van de week. Oké. Okay. Sikko, wie denk jij dat het is? Nou, het is niet goed, maar ik denk dat het... AFTH van de Heide is. En waarom denk je dat? Veel schrijvers, er lopen rode draden door zo'n lijn, boeken heen. Ja. En daarom denk ik dat. Oké. Okay. Nou ja, dat is helemaal fout. Dat weet ik ja. <lacht> dat weet <een> je kalmer. <lacht> nou goed. Hey, uh, hoe laat moet je nou officieel opstaan? Uh, ik kan tot kwart over zeven blijven liggen. Oh, oké. Okay. En dan uh, heb ik om vijf over half acht de bus. Ja. Staf ik uit op een stationnetje en dan is het een kwartiertje lopen. Alright, nou. Hé, hey, ik wens jou een fijne dag vandaag. Dankjewel. Oké. Okay. Dag. Tot horen. het is goed. Eh, uh, Bram? Ja, goeiedag. Goedemorgen, Bram. Zit je in de auto? Ik zit in de auto, ja. Waar ben je naartoe op weg? Ik uh, rij uh, naar Rotterdam. Oh, wat ga je doen? Ik ga daar werken. Oh, maar hoezo? Waar, waar, waar, waar zit je nu ongeveer? Ik zit nu bij Amersfoort. Oh ja, dat is nog een eindje. Dus dan ga je straks ja, gaan... ook lekker in de file staan? Nee, daar heb ik geen zin in. Vandaar dat ik zo op weg moet. Oké, okay, oké. Okay. Nou goed. Hé, hey, uh, je hebt geluisterd. Wie denk jij dat er bedoeld wordt? Nou, ik weet niet of het goed is, maar in ieder geval heeft Kees van Kooten dit over zichzelf wel eens gezegd. Ja, is dat zo? Oké. Okay. Ja. ja. Nou, ik vind het helemaal niet zo slecht uh, uh, bedacht wat je zegt, maar het, het, het is fout. Als je hoort, ja. ja. <laughs> nou blijf luisteren. Uh, bel gerust nog een keer als je denkt uh, de volgende, na het volgende fragment uh, wel te weten, oké? Okay? Ik blijf in ieder geval luisteren. Oké. Okay. Hey. Fijne dag vandaag. Oké, okay, alleen. Dag. Je. Goed. Hier komt het tweede fragment. Elke generatie zijn eigen Jezus. Zo zit de wereld nou eenmaal in elkaar en een paar van die Jezusen doen denken aan Brian hè, van die film. Die willen geen voorganger zijn. Die willen niet dat elk woord uit hun mond geduid wordt. En hoewel onze ooit tijdelijke Jezus bepaald geen broertje dood heeft aan Roem... heeft hij altijd de pest gehad aan volgers. Fans waren leuk. Volgers? Ja, die deugden niet. Zelfs... Zelf was hij op zijn beurt een fan van Jezus... zonder achter zijn idool aan te hollen in kritiekloze adoratie. Dus wat dat betreft gaf hij in zekere zin zijn bewonderaars... wel het goede voorbeeld. Volgens mij kan je het nu weten. Volgens mij kan je het echt nu weten. Nou goed, we gaan weer even terug naar die boerderij. We gaan een bakje soep nemen, geloof ik. MUZIEK oh. De kippensoep doodeltjes sliertjes in je Dat is toch heerlijk. Ik word zo vrolijk van Pieter Tiddens. Dit uh, maakt hij ooit voor uh, kinderen. Boerderijtoneel heette die voorstelling. Uh, aan de telefoon. Uh, Peter Jan, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Uh, ben je net wakker of ben je nog wakker? Hoe ziet dat? Nee, nee, nee, ik ben al een paar uurtjes wakker. Ja. Maar uh, ik hoorde je vraag. Ja. En bij de eerste noten dacht ik dat zou Paolo Conte wel eens kunnen zijn. Bij de eerste noten, hoe bedoel je? Nou, dat muziekje op de achtergrond. Oh, nee. En hey, de tekst? Ja, nee, oh ja. Nou, dat, dat muziek op de achtergrond, daar moet je niet... Uh, dat is oh. gewoon een bedje, noemen we dat. Een maar Mark die over. man die schrijft ook al een halve eeuw hele leuke liedjes. Ja, dat is waar, ja. Ben je wel een fan? En redelijk warrig, dus ik, ja, ik mag hem wel. Dus dit, dat, oh. dat kan hem zijn. Dat kan hem zijn. Nou, nee, het is, uh, is helemaal fout. Maar goed, maakt niet uit. Hé, hey, en waarom ben je al zo lang wakker, Peter-Jan? Uh, nou, omdat ik uh, aan het zeggen. ga. Ja, wat ga je doen? Ja, s'morgens morgens. Dan uh, sta ik op, ga ik de honden uitlaten, natuurlijk uh, wassen en noem maar op. Uh, nou, dan ga ik naar mijn slagerij toe. Oké, okay, maar dan heb jij de honden, die, die laat je dus helemaal in het donker uit? Ja. Ah oh, ja, nou ik, ja, ik, ik, ben, ik ben blij dat ja, dit... Ja, dat je... doe ik. Dan hoeft mijn vrouw er niet zo vroeg uit als ze dat niet wil. Oké, okay, wat voor honden heb je? Zeg je? Wat voor honden heb je? Twee, eh, uh, Wat zijn dat? Hele kleine Chinese hondjes. Oh, kleine Chinese hondjes. Zijn ze eigenlijk van je vrouw? Eh, uh, nee... Nee, ze zijn hele leuke en lieve honden. Okay. Actief en uh, vriendelijk. Ja, maar hoe heten ze? Zeg je? Hoe heeten ze? Uh, Max, ja. en okay. Max en Phoebe. Oké. Max en Phoebe. Ze zijn twee broertjes. Max, is ook een hit van Paolo Conti, toch? Ja, dat... Uh, ja, precies. <laughs> Oké. Okay. Nou, goed. Ja, dan mag het Hé, hey, uh, het is hartstikke fout, maar uh, ik uh, wens jou een fijne dag in de slagerij. Ja? Ja, dankjewel. Oké. Okay. En nog een uh, goede uitzending. Dank Doe. je. Dag. dag. Dan heb ik Marlene of Marlene, hoe, hoe zeg je het? Adeline inderdaad. Oh, dat ben jij gewoon? Ja, ik ben gewoon Marleen. Marleen. Marle Welke malloot heeft haar naam? Ja, dat is Francis. Francis zat gewoon verkeerd te typen. Ah, kijk, die kent mij nog niet. Nee, dat is uh, uh, kijk, kijk, Vincent die weet het. En, ja, precies. En Francis Thomas is nog. Thomas ook. En, maar uh, nee, die had ik nog, nee, die weet het nog niet. Eigenlijk. Zeg Marleen, hoe komt het dat jij. Ben jij nu nog wakker of weer wakker nog, geworden? Nog. Oh. Ja, verkeerd dag- en nachtritmetje, hè. Ja. Ontwikkeld in de loop van het leven. Ja. Altijd al een, een avond- en nachtmens geweest, hoor. Okay. Maar en ga je straks is... nog wel eventjes, eventjes op één oor? Nee, dat ga ik straks. Ja, toch wel. Ja, straks ga ik op mijn oortje. Oké, okay, nou goed. Ik krijg hierdoor de groetjes van Francis en uh, excuses van de Maloot. Dat je nou heeft. Oh, sorry, en excuses van Marlene nee, voor nee. de Maloot. Marlène. Goed, Marleen, wie denk jij dat het is? Nou, ik, ik, begon, ja, ik begon te twijfelen even, maar ik, ik dacht eerst aan uh, Arnold Grunberg. En waarom? Ja, uh, ik, ik ben niet zo'n kenner van zijn werk, hoor. Nee. Maar... Uh, hij is ook iemand met wel een bepaalde constante, voor zover ik weet, een constante in zijn werk. Maar hij heeft ook geen boodschap aan de boodschap. En zo als mensen daarover beginnen, dacht ik. Ja, Ja. ja. en dat hele verhaal over, uh, over dat Jezus gebeuren? Ja, daar begon ik even te twijfelen. Ja, ja. Ja. Wel een soort Jezus in deze tijd, voor, vooral voor zijn, zijn volgers. Of nee, mag hij niet volgers? Nee, maar voor zijn... zijn, zijn, uh, zijn uh, zijn liefhebbers, de mensen ja. die erg ja. van zijn boeken houden. Maar toen hij zei: Hij houdt zelf van Jezus, maar noemt zich geen volg. Toen dacht ik: Ah, ja. dit nee. weet ik niet. Nee, nee, nee, daarom. Het is ook helemaal fout, Marleen. Nee, helemaal, helemaal fout. Helemaal fout. Maar dat maakt helemaal niet uit. Jammer, jammer, jammer. jammer. Hey, leuk je even gesproken te hebben. Ja, er komt ja. nog één fragment en als je het dan weet, bel gerust nog een luisteren. keer. ga luisteren. Oké. Okay. Dag, Lintje. Dag. Dag. Dag. <tus> Even de kuchknop, hoor. Heb <truimert> ik de goede kuchknop, kn eigenlijk? Oké, okay, nou well, whatever. Komt-ie. Hij is verslaafd aan ons, aan het publiek. Hij blijft maar over de wereld reizen en optredens doen. Optredens waarvan niemand weet hoe ze zullen zijn. Wat gaat hij zingen? Hoe lang gaat het duren? Het blijft, met andere woorden, trouw aan zijn eigen blik op het leven... Geen echte idealen. Geen weemakend achteromkijken. Geen teksten die wie dan ook hij zelf in kluis meteen kan doorgronden. Hij lokt masochistisch publiek. Ik moet jullie niet, maar toch heb ik jullie nodig. Ik schop tegen je aan, mishandel je oren met een totaal afgerafelde stem... die niet meer zingen kan, maar jullie blijven komen. De tijden zijn nooit veranderd, eigenlijk.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 ik kan niet meer leven zonder kipje aan mijn zijde. Oh, nou, hartveroverend. Uh, aan de telefoon Jaap. Goedenacht, Jaap. Goedenacht. Goedemorgen moet ik eigenlijk zeggen. Hè? Dan, goedemorgen. Ja. Nou, half zes mag ja. echt wel, dan zijn we goedemorgen. Ik zal de radio even zachter zetten. Ja. ja. Ja. Oh, ja, ik hoort helemaal echo. Hé hey Jaap, um, uh, wat doe je zo vroeg op? Of ben je nog helemaal niet naar bed geweest? Ik ben naar bed geweest. Oh, je bent... Ik moet een ochtendplas doen. Oh, en toen dacht je, ik zet de radio even aan, hoor je En dit. ik luister vaak. Ja? Ja. En uh, jij dacht, ik weet het gewoon, ik, ik ga bellen. Ik denk dat ik het weet. Nou? Aan het verhaal wat je vertelde. Ja. En wat hij, de persoon die je bedoelt... Nou. Uh, in zijn leven heeft samengebracht. En het was onder andere Wilmink. Willem Wilmink, de dichter. Ja. Uh, hij, hij had ook een, een eigen bentje. En uh, dat heette. Weet je ja. het nog? Ja. Wat ik, zeg je? Ja, hij had een eigen bentje. Willem Wilmink, die zong in een bentje. Ja, nou ja, goed. Ik heb het hier toch ook over een zanger. Ik dacht dat je dat zo heel goed begrepen had. Okay. Um, ik weet hoe heette ze nou. Ik heb dat ze is te gast dacht, gehad de in. nevelend. Oh, nacht... Het ja. is lang geleden. Um, ze hadden een leuke naam. Een heel clubje uh, uit, uh, uit het oosten van het land. Nou, ik weet niet meer hoe ze heten, maar goed, uh, dan kwam hij nog wel. Dat de voor mij misschien. Ja, maar goed, uh, uh, uh, het is wel fout. Maar ik vind het grappig gevonden. Maar het is oh, zo. Ja. Dus helaas, pindakaas. Precies. En ik vind het een ontzettend vrolijk programma. Nou, fijn om te horen. Succes. Oké, okay, Dag. Dag. Oh quasi modo, Ja, zo heet het beentje. Ja, heel goed. Uh, ik heb nog een beller. En dat is, als het goed is, een hele oude bekende van mij. Klopt dat? Tineke. Hallo. Tineke, dat is toch... Dat is al... Uh... Van tien jaar geleden kennen wij maar ook elkaar al. Is af. het zo? To of niet? Uh, ik denk het wel. Ja. ja. Ik heb een slaapstemmetje, hoor. Ik hoor het. Ik uh, was net even wakker geschrokken. Gelukkig. Je ja, hoorde, we kennen elkaar al van Radio Noord-Holland. Ja, ja. Je hebt net, heb je gehoord dat Jan Carmichelt is overleden? Dat hoorde ik, ja. En ik, uh, ik hoorde eigenlijk uh, de afkondiging alleen. Dus het verhaal hierbij heb ik niet gehoord. Ja, het was van Jan Emous natuurlijk. Die wou ja. even hem uh, ja, jullie, in de hoogte ik... steken. Want dat was een, uh, een prettige uh, programmaleider voor Dan was hij toch in de war met Jan Donkers. Maar dat is heel iemand anders. Nee, Jan Donkers van de VPO. Ja, die, die, ja, die is ja. er nog, ja. Ongeveer even oud. Maar, ja. Uh, nou goed, um, Tineke, ik vind het zo leuk, want uh, jij bent gewoon uh, de, de slimste die ik ken. Nou, ja, Jenny nou het... zeg, nou ja, dag. Eén van de slimste, want je hebt het altijd goed, dat weet ik nog wel. En je hebt het ook nu weer goed, zie ik. Uh, het, uh, het kwartje viel ineens. Het kwartje viel ineens, ja, zeg het maar. Uh, Bob Dylan. Ja, en wanneer viel het kwartje, met wat? The uh, Times, stay Ja, de tijden zijn nooit veranderd nee. eigenlijk, ja. Nee, hartstikke goed. Want ik dacht eerst, ik belde direct bij de eerste, toen dacht ik uh, Jannetje Koelewijn. Want uh, ik hoorde iets van oeuvre en een boek, ik denk hoor oh, dat is uh, van uh, de gade van uh, professor Tulken, of ja. hoe die ook heten mag. Ja, ja, ja. Die daarop inspeelde weer. Maar uh, ik denk nee, het gaat over een hei, dus dan legde ik hem weer neer. Ja, ja precies. Zodoende. Dus zo nou ja. is het niet altijd meteen hoor. Nee, nee, nee. Dat leek me ook wel moeilijk hoor. Na dat ja. eerste stukje. Maar goed. Uh, je hebt dus een knijpkast uh, gewonnen. Ai. ai, ai, ja. Nou. Uh, uh, blijf aan de lijn. Dan noteert uh, Francis of Vincent uh, ja, je adres. En dan uh, stuur zo'n dingetje op. Gaat het verder goed met jou? Ja hoor. Ja. Echt waar? Ja, de tijd. Die, uh, inderdaad, die gaat snel. Ja. Nog steeds. En... Uh, ik val ook, na het geweld van de Janne, val ik meestal ja, in ja, slaap. Ik vind het, die heb ik het de helft gemist. Oh, ja, ja. Ik ben helemaal verslaafd aan de, aan, aan de Janne. Ik vind dat, oh, oh. Ja, vandaag ja. hadden ze die, uh, die twee... Nou, zeg, die twee ongelofelijk. <laughs> wat een... ik. En die zeggen dus, weet je wat, ik, ik zat in de auto hier naartoe... en ik luisterde naar de echte Janne. En ze zeggen dus, die, die, die dames uh, hè, van uh, die, die ja. twee oude hoeren... Ja. die zeggen dus, bij alles wat je ook zegt... Zo, ja, natuurlijk! Ja, natuurlijk. Precies, ja, en dan pas heller... gaan ze even nadenken wat ze eigenlijk willen zeggen. Ja. <laughs> nou, dat was echt, was heel ik denk dat ze, dat ze zelf ook uh, uitgevoerd waren nu na afloop, hoor. Ik denk het ook wel. Nee, dat is natuurlijk nachtmakers. Maar goed. Komt <tus> komt een puntje aan zuigen aan die twee. Ja. Hoe is het met je dieren? Je had, je had altijd dieren in huis. Ook een max, ja. Ook een max. Maxen, ja? Ja. En gaat goed? Uh, ja, gaat goed. Zeker. Oké, okay, nou. En twee uh, valkpakieten. Ja, precies. <tus> Nou, uh, Tineke, ik hoop je vaker weer te horen. Ja, uh, ik, uh, ik luister, zo, maar af en toe val ik wel even in slaap. Dat mag, dat mag. <laughs> Het is je vergeven. Geef hey, fijne week hè? Ja, oké, okay, jij ook. Dag. Dat is leuk. Dag. Uh, wat ga ik doen? Oh, oh ja, uh, we hebben nog een kip. Tok, scharrel, scharrel, dok, wok, scharrel, scharrel. Tok, scharrel, scharrel, dok, wok, Het leggen van een ei, dat is een leuk arwei. Even pessen met je poepert, daar gaat een flinke knoeperd. Tok, scharrel, scharrel, dok, wok, scharrel, scharrel. Tok, scharrel, scharrel, dok, wok, scharrel, scharrel, scharrel, scharrel. Daar gaat hij in een balletje, in een balletje, in een balletje. De stom is dove, bakken grillen in de oven. Bok, scharrel, scharrel, bok, bak, scharrel, scharrel. Bok, scharrel, scharrel, bok, bok, scharrel, scharrel. Of zacht gekookt, uitsmijter of omelet. Een ei hoort erbij aan tafel of op bed. Pak, scharrel, scharrel, pak, pak, scharrel, pak, pak, scharrel, pak, pak, pak, scharrel, scharrel. Russisch ei, paas ei, pak, pak, van de boerderij. Pops, pops, pops, pops, pops. <laughs> Aandacht voor Rex van Beuningen, Hij, de man die noodzakelijke muziekkennis aanvult. Koning van het vinyl, Jan Eemhuis praat met hem. Een hele goede morgen. Een hele goede morgen, Rex van Beuningen. Een hele goede morgen. Een hele goede morgen, Jan Emans. Ik uh, ja, val van de ene verbazing in de andere met jou. Want uh, kort voor uh, deze uitzending vertel je me dat je in de jaren zestig het land doortrok als uh, bandparodist. Dat is helemaal correct Jan. Ja, ik ben uh, niet voor één gat te vangen. Ik heb ook wel eens wat gedaan. Uh, uh, hoeveel ambachten? Dertien ambachten. Twaalf ongelukken. Twaalf ambachten. Dertien ongelukken. Of het kunnen er ook veertien geweest zijn. Ik was een bandparodist. En ik was er niet slecht in. Ik was, uh, ik was, ik was de beste van de hele voerstreek. Zo? Ja, ik heb veel opgetreden daar in, in uh, verenigingen, uh, bedrijfskantines. En uh, ik deed metas van bekende Nederlanders. Was wie bijvoorbeeld? Een Willy Alberti was ik. Doe Willy Alberti sna? Ja, nou, sprekend, sprekend. In een handknip, hè? Zo, zo ben ik hem. Wie, wie had je nog meer in de pocket? Willem Duis was ik heel goed in. Even een Willem Duis. Ik zie, ik, zie, ik zie het verschil niet. Deze ongelooflijke rombandstreder kan ik ook heel erg goed. Ja, maar daar gaan we nou uh, verder niet op in. Nee. Uh, maar we gaan wel het hebben over... Ja, ja, ja, het is een heel belangrijke... een van de belangrijkste Nederlandse artiesten wil ik even in het zonnetje zetten. Het kan eigenlijk niet anders. We kunnen er niet omheen, dames en heren. Adrianus Marinus Kivon... Ofwel, André van Duin. André van Duin, een go goede vriend van mij. Ik moet het even toegeven, ik kom bij hem over huis. Wij zijn eigenlijk, uh, samen zijn we helemaal erg, heel erg leuk. The soulmates. Ja, wij zijn echt de soulmates. Dat is een hele goede uitdaging. Ik zal het onthouden, ik zal het aan André vertellen. En uh, hij is 65 geworden. En, uh, je... Oeh, ja, dat gaat heel lekker. Ja. Eigenlijk niet, hè? want het, het is gewoon een, een, een jochie nog. Hè? Het is ook gewoon en een, een groot, groot artiest. hij uh, nou, heeft deze, deze week de, de Edison Uivere prijs gekregen. En volkomen terecht, wat mij betreft. En ik wou dus uh, ook in dit nachtelijk programma nog even hem in het zonnetje zetten. Dus Wat gaan we beluisteren? Ja, um, we waren. Kijk, dit is natuurlijk ontzettend leuk. We en mijn kat is cross. We gaan daar. Maar voor de rest gaat alles goed. Nou ja, er zijn zo ontzettend veel hits van die man. Heeft. Uh, uh, maar ik wil eigenlijk naar de zenuwpees. Pees. Oh, deze er maar even af. Oh, ja, ja, oké. Okay. Uh, de zenuwpees. de zenuwpees. Ja, hij heeft. God Peter het, een nummer van een grote bluesheld van mij, Willie Dixon. Willie Dixon? Willie Dixon, ja, de man van Little Red Rooster, onder andere wat later gekufferd is door de Rolling Stones, En heeft hij, en het nummer van Willie Dixon heet I'm Nervous. I'm Nervous, niet een heel bekend nummer, maar er is een beetje, daar stottert hij bij dat nummer, dat is heel grappig. En onze vriend uh, Adrianus Marinus Kifon heeft dat nummer opgenomen. En heeft daar, oh ja, dus... Ja. Wil je het uh, horen? Wil je een stukje horen? Wat wil je zeggen? Maar Jan, Nou, we kunnen wel helemaal meteen, of niet? Ja, nou, het is ontzettend grappig. Ik, ik, ik, kan, ik kan alleen maar zeggen: mensen, u luistert en geniet. Oké, okay, oké. Okay. Uh, het is voor het eerst trouwens dat je iets Nederlands uh, laat horen. Hè? Ja, maar de, de uitzondering bevestigen de regel. En het is een vriend en een groot Nederlands artiest. Ik vond dat hij uh, zeker in deze week. Nog een extra europrijs krijgt. Rex, zet hem op in deze nacht. Lieve mensen, daar komt hij aan. Tot volgende week, Rex. Tot volgende week. Stap ik rustig in mijn auto. Ik, ik, ik.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 Nee, nee, nu wacht maar. M'n man, m'n ma ma man, m'n man, m'n man, zelf man, m'n man, Ik, ik maak ze zelf een... Sch, sch, schemerlampje. Ik de... de, denk Dan dan heb je Een m'n een, een zicht.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 s s s s s Ik ze zelf een antenne. want dat kan, kan toch de, de grootste zak. Ik ze, zet mijn voet verkeerd neer en ik grij. Toe, toe, toe zit er ge, gelijk. Geen, geen ene pan meer op het dak. Ik wil daar komen, ik ben zo'n ding wachten. Mijn man, mijn man, man. Wat ben ik, wat ben ik, ze, ze, ze, ze. Ik werd er behoorlijk nerveus van. Maar wel leuk om hem eens een keertje bezig mee te horen. Dankjewel, Rex van Beuningen. Dankjewel, Jan Ermaus. Laten we maar op reis gaan. We gaan naar Cuba. Vincent die zegt net: hoe kom je toch aan die vreselijke meuk? Maar dit is gewoon. Uh, dat is uh, Cuba 2012. Dit is Con la ropa puesta van Gente de en el Cato. En Legato komt geloof ik uit de Dominicaanse en de rest uit Cuba. Nou, whatever. Hé, hey, trouwens, uh, jullie weten het, hè? De, de, de artist. Uh, de, die film heeft de uh, Oscar Beste Film gewonnen. Belangrijkste prijzen. Nou, beste acteur uh, Jean Dujardin uit de Artist. Het is echt ook een heerlijke film, hoor. Meryl Streep in The Iron Lady. En, uh, nou ja, beste regie, die uh, Michel Azanavizis Van die artiest. En beste vrouwelijke bijrol Octavia Spencer in The Help. Die heb ik niet gezien. Beste mannelijke hoofdrol Christopher Plummer natuurlijk in The Be Beginners. En, en de rest kan ik niet lezen, want dat uh, laatje is uh, dan moet je even doorschuiven. Nou, maar we gaan ook iets heel anders doen. We gaan naar Cuba. Het uh, is allemaal niet meer zo belangrijk. Goed. goed, we gaan naar Cuba. We gaan naar uh, uh, Harriet Sanders. Uh, oh, nou, dat is wel heel snel. Ja, goed. Oké, okay. uh, Harriet zit in Cuba. Harriet uh, zat. Uh, uh, Vorige week uh, op het dak van haar uh, huis, waar zij logeert, bij uh, Coca en haar zuster. En dat werd eigenlijk haar niet in dank afgenomen, maar de radio ging voor. Uh, Harriet, hoe is dat afgelopen op dat dak? Nou, dat dak heeft volgens mij wel overleefd. En ik zelf ook. Dus ik ben, ik ben er weer. Ja, maar ze waren wel boos op je, toch? Ja, ze waren vreselijk boos, want dat was een heel uh, kwetsbare uh, toplaag en daar stond ik gewoon bovenop. Ja. En daar werd, werd de hele goede gemeente buitengewoon zenuwachtig van. Ja. Dus iedereen stond tegen me te schreeuwen, maar ik had zoiets van: Weet je, laten we even na de uitzending verder discussiëren. Dus ik, was, ik ben even streng geweest. <lacht> Het moest. Het kon niet anders. Nee. Oké. Okay. Um, je was aan het studeren, wat uh, niet meevalt als je, als je boven de dertig bent, hè, om alles <lacht> lekker in je hoofd op te nemen, en uh, ik weet dat je, dat je vorige week een hele vervelende nieuwe leraar had. Toen dacht ik, oeh, dat gaat vast mis. Hoe is dat afgelopen? <lacht> nou, ik, kijk, ik heb twee weken lang had ik een lerares, en daar kon ik het uitstekend mee vinden, heb ik veel van geleerd. En week drie werd er ineens een andere lerares voor de klas gezet. Uh, een andere professor. En toen dacht ik al meteen, nou, dit vind ik helemaal geen leuke mevrouw, zeg. En ik, ik, ik, ik schoot onmiddellijk in de pubertijd, weet je wel, wat je op de middelbare ja. school dan ook had. Maar waarom was, was ze, ze zo was... vervelend? Leg eens uit, wat, ik, wat was vervelend ik, aan haar? Nou, ik weet niet. Ze, ik haalde ook steeds af met mijn gedachten. Ze was niet charismatisch en... Nou, ze had het even niet voor me. Dat kan, hè? Dat hebben sommige acteurs hebben dat ook niet. Nee. Dus ik dacht van, nou, dit ga ik niet volhouden. En ze begon ook allerlei dingen te vertellen over de politiek... waarvan ik dacht, ik weet niet of ik daar helemaal mee eens ben. En uh, nee, toen dacht ik na twee dagen, weet je wat ik doe? Ik pak mijn tas en ik, ik vertrek. <lacht> ik ben hier ook gewoon mee op. Ja, nee, precies. Ja. Je moet dat niet tegen je, tegen je plezier gaan zitten. Nee, dus ik ben afgezwaaid... Ja, en toen, wat ben je gaan doen? Je bent weer op reis gegaan. Ik ben op reis gegaan. Ik zit, nu, uh, ik zit nu helemaal in het noorden van Cuba. Ik ben dus naar het busstation gegaan in Havana. Daar heb ik buiten de poort heb ik een uh, fantastische rode dodge uit 1950 georganiseerd. Met van die vleugels oh, wow. en, uh, en skylederen bekleding En daar ben ik een uh, soort moment soort mee van gevlogen naar... Uh, over de weg, ja. naar, naar uh, richting Vignales. En dat is een gebied in in, uh, in ten noordwesten. Zeg ik dat goed? Ja. nou het is, het is eigenlijk goed. het linkerpuntje, toch, helemaal, van het grote eiland? Cuba? Ja. ja. ja. Dus het linker, inderdaad, het linkerpuntje, dat zeg je goed. En uh, dat is, uh, dat is een heel erg vruchtbaar gebied met heel veel grotten. En het is een gebied vol met, uh, ja, hoe moet ik het uitleggen? Met, met van die bobbelige steile bergen en daartussenin zo'n coulissenlandschap met allemaal verschillende uh, aangelegde uh, velden vol met groenten, met, met bananenbomen... met hele rare, vreemde, hoge palmen en uh, uh, kleine houten huisjes... en ossen en van die kleine geflekte biggetjes... En, uh, dat is echt dat is ontzettend mooi. en uh, Ik ben daar naartoe gegaan naar Binales, dat is een dorp overladen met toeristen. Dus toen, toen ik daar aankwam dacht ik van oké, okay, nou hier gaat ik dus ook niet blijven. Ja. En toen heb ik, ben ik naar de autoverhuur ver, gegaan. Wacht, ik, ik, zie hier, ik zie hier net een, een enorme muurschildering in Binales. Heb je dat gezien? Oh mijn en... is die. Oh. Ja, die heb ik, had, ik, had, had ik de vorige keer Ah, Oh, oké, okay, goed. Die, die is heel erg beroemd. Ja, nou ja. dat is een muurschildering. Um, maar die heb ik dit keer overgeslagen. Oké, okay, maar goed. Dus jij met Deze de auto? De ik met, met een auto. Ik heb een auto gehuurd. Die man die had één auto te huur. Nou ja, die heb ik dus maar gehuurd. En dat is zo'n hele stroeve, witte uh, Chinese auto. En daar, daar hobbel ik mee over die hele slechte wegen. En er was een uh, radio in, maar er zat geen antenne meer op. Dus de enige zender die komt, kon ontvangen, daar was alleen maar sport. En daar word ik altijd heel zenuwachtig van. Heb jij dat ook? Ik weet niet of je dat hebt. Oh, ik kan helemaal lak, niet van, tegen, ja. nee. Ja, dan krijg ik meteen bijna een botsing. Dus ik dacht van, oké, okay, dan koop ik wel een cd. Dus ik heb één cd van Candido Fabre, Cubane, Cubano Soy. En die draai ik gewoon de hele dag. Dus uh, ik rijd daar over die... ...over die wegen met heel veel kuilen. En ik ben aan slalommen, want er zijn heel veel uh, mannen met rieten hoeden op op paarden. En er komt zo'n dus grote witte stofwolk erachteraan, die moet ik omzeilen. En de karren die worden getrokken door van die brede, brede ossen, daar moet ik omheen. En dus het is, een, het is een, een, een drukte van belang van allemaal dieren op de weg. Ja, en uh, verbouwen ze daar ook uh, tabak? Ja, dat is, dit is het tabaksgebied van, van het eiland. Hè. Dit is het gebied waar... Dus ik kom de hele tijd langs van die tabaksvelden. En dan zie je tabak groeien daar. En van die stokken aan de zijkant, een constructie van stokken. En daar overheen hangen die bladeren, de drogen. En daarachter staan dan uh, punt, van die puntdaken schuren. En in die schuren worden die tabaks, wordt die, die tabak dan weer opgeslagen... En ja, nee, dit is het gebied waar, waar echt de Cohiba-sigaar vandaan komt. Hè? Dat is de Rolls-Royce van de sigaren. Daar zit ik nu echt tussenin. Dat is echt de, de sigaar van de, Churchill en, en Groucho Marx en, en, en, en wie nog meer? Ja. Freud. Freud, die hield er ook van. Fidel zelf. Fidel zelf rookte de Cohiba Expendidos. Dat was echt de super sigaar. En ja, ik weet het niet hoe het ook weer zat met Clinton. ...met die Lewinsky, of dat ook een, een Cohiba sigaar was. Dat, dat, dat durf ik niet hardop te zeggen, maar ik doe het toch. Ik geloof dat het zo was. Ja. Uh, uh, nou ja, goed. De, de dat, kijk, dat is, die sigaren, ik heb helemaal geen verstand van sigaren... ...maar ik, ik heb het wel, wel laten uitleggen. Want de gewone C Cubanen die roken spot uh, goedkope sigaren. Dat is een heel ander verhaal. Uh, maar dat, uh, dat zijn de sigaren die zijn gemaakt van gebroken bla blaadjes. Dus die hebben, als je die schaar voelt, dan hebben ze bultjes aan de buitenkant. En Het voelt een beetje als een spatader. Nou, dat is een helemaal fout boel volgens de kenners. Want de echte cohiba bijvoorbeeld, die wordt gerold met hele lange stukken tabak. En die zijn spekglad aan de buitenkant. En dat is een enorme kunst he, om zo'n ding te, te rollen. Daar heb je echt specialisten voor. Ja. Ze moeten namelijk overal, op ieder punt moeten ze even dik en even hard zijn. Ja, ja, ja. Het ja, ja. Nou, dit is, dit is heel erg, heel genoeg. Ja, er zijn ook allemaal tijdschriften hè, van sigaren. Ja. Nou ja, het is ook elk een onderwerp waar jij, zowel als ik, volgens mij helemaal niks van weet. <laughs> nee, precies. Maar een hele hoop, hele hoop andere mensen vinden het heel erg belangrijk. Uh. En dat, dat komt, dat komt hier vandaan. Oké. Okay. En eh, nou ja, de, de suiker komt daar natuurlijk ook vandaan. Daar kom je ook wel tegen? Er zijn, er zijn hier nog wel suikerrietvelden. Er is natuurlijk weinig suiker meer hè, in, in Cuba. Want het is helemaal de mist ingegaan nadat de muur in Berlijn is gevallen. Toen uh, Rusland ophield met de suiker. Dat was de grootste suikerimporteur van, uh, van, de, van de suiker hier van Cuba. Die hielden er meer op. En na, na die tijd is het land ook gewoon failliet gegaan. Maar goed, ik kom hier nog langs wat suikerrietplantages. En dan zie je van die mannen dat suikerkappen. En dan staan er voor de cabines en dan kan je... Suikerriet-sap drinken. En dat wordt gemaakt in, zo in, een, in een metalen machine. Dan, dan, dan gaan die lange stokken. Dat ziet er een beetje uit als dik bamboe. Dat is dan suikerriet. Dit gaat door een pers heen. En dat sap stroomt in een container. En dan kan je daar een bekertje van drinken. Nou, dat is me toch zoet, zeg. Jeetje, ja het is puur suiker. Maar goed, alles... Maar alles... Alles wordt met suiker gedaan. Dus ik bedoel, koffie ja, zonder ja. suiker, dat bestaat ja. natuurlijk ook niet. Nee. Als, als ik vraag, mag ik koffie zonder suiker, dan hebben ze iets van, Nee, dat hebben we niet. Nee. Vruchtenstap is ook met suiker. Ja, ja, ja, en ja, ja. Uh, taarten, koekjes, nou, je, je proeft helemaal geen taart. Ben je al veel aangekomen? Ben je veel aangekomen, Harriet. Nee, volgens mij valt het nee, want ik, ik eet het allemaal niet. Nee. Hoewel die taarten zien er geweldig uit, hè. Die zijn dus roze aan de buitenkant. En dan weer helemaal bekleed, het allemaal witte rozen. Nou, prachtig. Ik zie altijd mensen ermee op straat lopen, hè? die balanceren dan met zo'n zo taart op één hand. En die taart, daaronder zit een heel dun papiertje, denk ik. Als dit maar, maar goed afloopt, eigenlijk. Maar goed, daar bemoei ik me mee? Nee, oké. Okay. Ja. Nou, uh, amuseer je nog een, uh, een week? Wordt het je laatste week? Nee, dat zijn je laatste twee weken, hè, dat je er bent? Ja. Nou, goed. Geniet en ik, ik, ik spreek jou volgende week weer. Dankjewel, tot zover. Ja. Oké, okay, dag Adeline, dag. Nou, nog even een flatje van, uh, van die uh, vreselijke meuk. Tenminste, dat vindt Vincent. Ik vind het wel lekker. Ik zal volgende week weer een ander liedje zoeken. Um, kijk op, uh, op www.adelinevanlier.nl. Kan je van alles podcasten uh, en uh, terugluisteren. Kun je ook commentaar geven. Aardig commentaar. Lullig commentaar gooi ik gewoon weg. Dan weet je dat vast. En uh, wat ik verder? Oh ja, je kan op Facebook uh, Adeline van Leer bevrienden. Daar zet ik ook dingen op. Kan je dat gelijker luisteren. Horen zien. Blablabla. Het is laat hoor, voor mij. Het uh, Goede leven. Hetkro.nl. Kan je ook nog mailen. Volgende week hebben we de Secret Love Parade. Ik verheug me erop, jongens. En uh, ja, dat was het. Oh, en de groetjes van uh, Vincent... Uh,